Middernacht, het is woensdag 27 juli. Ewout de Jong met het NOS-journaal. In de Sint-Jan in Den Bosch hebben vanavond ongeveer 800 mensen... een herdenkingsdienst bijgewoond voor de slachtoffers van de aanslagen in Noorwegen. Een Nederlandse geestelijke leidde de dienst... samen met de dominee van de Noorse kerk in Rotterdam. Tijdens de viering werd een speciaal gecomponeerd lied gezongen. Na de bijeenkomst die een half uur duurde... staken veel bezoekers een kaars aan in de Basiliek in Den Bosch. Postbedrijf PostNL, het vroegere TNT Post, mag doorgaan met zijn reorganisatie. Het gerechtshof van Amsterdam heeft de bezwaren van de ondernemingsraad afgewezen. Volgens de OER houdt PostNL niet genoeg rekening met de betrokken werknemers, maar het gerechtshof is het daar niet mee eens. Het postbedrijf kan nu beginnen met het gefaseerd sluiten van 300 bestelkantoren.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 Een paar vrienden hielpen hem in de tijd met het maken en fotograferen van de ufo. Begin jaren negentig deden duizenden Belgen meldingen van ufo-waarnemingen. De Belgische luchtmacht voerde zelfs inspectievluchten uit om de ufo's te onderscheppen. FC Twente is de derde kwalificatieronde van de Champions League goed begonnen. In de thuiswedstrijd versloeg de ploeg van trainer Co Adriaanse de Roemenen van Vaslui met 2-0. Beide treffers kwamen van Mark Janko. De return is volgende week. Het weer vannacht droog met minima rond 12 graden. Morgen zonnige periode met middags in het binnenland wat buien. Temperatuur smiddags tussen 20 graden aan de kust en 23 in het oosten. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Helco Span. Goedenacht en van harte welkom bij een nieuwe zomereditie van Casa Lula. Met vandaag ook een hoogtepunt uit het voorbije seizoen. Zo sprak Lex Bolmeier op 27, van, 27 januari van dit jaar met acteur Bram van der Vlucht. Hij was te zien in tientallen films, televisieseries en theaterstukken. En in 2000 werd hij onderscheiden met de Louis-d'Or voor zijn rol in Kopenhagen. En. Hij gaf 15 jaar lang gestalte aan Sinterklaas. Het was een bijzondere aflevering van Casa Luna. Een gesprek van twee uur helemaal gewijd aan de geschiedenis van zijn familie in de oorlog. Slechts één keer wilde Bram van der Vlucht daarover spreken. En dat deed hij bij ons. En wij zenden het nu nog één keer uit. Terug naar 27 januari dus, de dag van de Nooit meer Auschwitz-lezing... waar Bram van der Vlucht een van de gasten was. Maar 27 januari was ook de geboortedag van Mozart, zo memoreren de heren. Het genie van onschuld en schoonheid. De eerste vraag die Lex Polmeier stelde aan Bram van der Vlucht was... waarom hij het verhaal van zijn familie juist nu wilde vertellen. Op een gegeven moment... Uh, um... Uh, is, is het tijd om... Uh, ja, voor, uh, het klinkt een beetje raar... maar ik noem dat zo een, voor een coming-out. Hm. Uh, ik vind dat... Uh, wat er met mijn familie gebeurd is... Uh, heel erg. Zoals uh, met zes miljoen andere mensen ook gebeurd is... heel erg is. Uh, ik wil uh, de herinnering levend houden. En ik heb het ook aan mijn familie en naasten... al heel vaak verteld. En wat ik nog weet. En ik heb er met mensen over gepraat. En... Uh, op een gegeven moment uh, uh, is dit het moment. Het is 27 januari. Uh, dat is dan de slogan, die is nooit meer Auschwitz. Uh, er is iemand geweest die heeft... Uh, het is in allerlei verschillende vormen gezegd, maar... Uh, Sonny Herman, de, de rabbi die uh, overleden is... Uh, die heeft gezegd, uh, regelmatig... Hij als, op de Auschwitz-herdenking in het Wertheimpark... die oh. altijd de zondag na 27 januari is... zei hij altijd van, uh, ze zijn niet vergeten en nooit zullen ze vergeten worden. En daar moet je aan meedoen. En dat, dat, dat, dat eerbetoon, vind ik, uh, dat uh, geldt ook... Uh, mijn moeder, mijn grootmoeder en mijn tantes. En, uh, Want? Wat is er met hen gebeurd? Nou, die zijn vermoord. Daar uh, nou, ja, zal ja. ik ook veel meer over vertellen. die um, zijn vermoord in Auschwitz? Dat is even. Mijn moeder in Auschwitz ja. en mijn grootmoeder en tantes in Sobibor. Um, er is op een gegeven moment. Uh, uh, uh, een hele tijd geweest en om allerlei redenen dat ik het uh, niet in de openbaarheid heb willen brengen, echt bewust niet, omdat ik mij niet wil laten voorstaan op, op, op een iets op een bijzondere geschiedenis van oh dat is die acteur met die bijzondere geschiedenis dat uh, heb ik geen behoefte aan gehad ja. en nog steeds niet. En dat besluit moet je al heel vroeg genomen hebben trouwens, in je dat heb ik al. Uh, dus eigenlijk. ja Eigenlijk had ik dat al als, als schooljongen in 1945. Dat is een verhaal wat ik je ook ja. best zou willen vertellen. Maar uh, ik heb het al heel lang willen opschrijven, het verhaal. Niet om het in de boekhandel te brengen... maar omdat het gedocumenteerd moet zijn. De verhalen moeten blijven. En uh, nu kwamen we door toevallige omstandigheden... Uh, werd dit verzoek gedaan, daar heb ik heel lang over nagedacht. En ik dacht van, nou, uh, ik hoor natuurlijk met mijn 76 jaar... tot de mensen met een kleinere toekomst dan het verleden. En uh, ik zit er al heel lang tegen aan te hikken... dat ik het allemaal moet documenteren. En om allerlei redenen lukt dat niet... Uh, gewoon hele praktische dingen, van te veel werk, te weinig rust om dat op te schrijven. Ik heb een ongelooflijk hoop aantekeningen. En nou, dan is dit misschien de gelegenheid om het... Uh, ja. Om het die mensen, om een lichtje te uh, zetten op uh, mijn moeder en mijn grootmoeder en mijn tantes. Ja. Dat, uh, dat is eigenlijk waarom ik besloten heb, na lang aarzelen, om dat, om dat nu te ja. doen. Valt niet mee, maar ik denk toch dat het... Uh, ja, dat ik het moet doen. En uh, ik ben de laatste tijd veel meer dan de tientallen jaren daarvoor betrokken... bij, uh, bij uh, ja, wat er in de oorlog uh, is gebeurd. En uh, nou ja, ik wil niet doodgaan zonder daar toch een... Mm. Dat te gedaan te hebben. Dat is het eigenlijk. Ik ben niet van plan om dood te gaan trouwens. Maar het zal wel gebeuren, vermoedelijk. Dat zit die industrie. Sorry, Ja, ja dus nou, niet? Als die onsterfelijke... Dat bedoel Precies, ik. Precies, ja, toch ja. het loodje. Ik moet leggen. Ja. Goed, Bram van de Vlucht, acteur met een lange staat van dienst. Laat ik dan maar alleen, alleen noemen: de Louis Door voor je rol in Kopenhagen. Dat was in 2000, is um, bijna tien jaar later her hernomen. Trouwens, ik mag je ook feliciteren, want vandaag is je zoon Floris. Ja, oh, er is van alles te vieren ja. dus en te herdenken. We dat te herdenken. Gaan we... ja. Want het is natuurlijk het is de bevrijding van Auschwitz, 17 januari. Het is de verjaardag van Mozart, het is de verjaardag van zoon Floris. Die is vandaag 30 geworden. Ja. En, uh, en dit is ook gedichtendag. Ja. Dus 27 uh, januari is een dag, daar moet iets speciaals gebeuren. En dat ja. dacht ik van, Dat gaan we doen. dit dan maar. Ja. Het, het, er, is, er is één ding wat ik dan vandaag doe. Ik, vind, ik, ik wil graag dat het verhaal van mijn moeder bekend is. Dus ik wil het ik wil graag vertellen. Maar het andere is dat ik al in 1945... toen ik naar de middelbare school ging, het Nederlands Systeem in Den Haag... dat ik, uh, uh, nou ja, uh, geen moeder had op dat moment. En dat ik altijd heb volgehouden van... ja, uh, ik, ik hoef daar niet over te praten. Mijn moeder was in een kamp en uh, op een gegeven moment was het wel duidelijk dat ze niet meer terug zou komen. Dat was een gewenning. Ik heb nooit het moment van verdriet gehad. Ik heb nooit om haar gerouwd. Dus het is eigenlijk geleidelijk aangegaan. Op een gegeven moment kwam er in 1948, drie jaar later, uh, bericht van het Rode Kruis dat ze niet meer leefde. Mijn vader ging hertrouwen. Dat is dus gewoon... Ik heb nooit verdriet gehad om mijn nee. moeder... En ik heb, me dus ook, ik heb er ook nooit over gepraat, ik heb, thuis werd er niet zo erg veel over gepraat. Mijn vader nieuwe vrouwen, dingen, dat zijn allemaal standaard dingen die gebeuren. Nou blijkt dus dat ik in de jaren negentig... de ouders van een oud schoolvriendje van toen... waar ik in de oorlog heel vaak bij speelde, tegenkwam. En die moeder, die inmiddels ook 80 of 90 was, die zei tegen me van... Je moet hem toch vertellen. Want je speelde in de jaren 44, 43, 44, 45. Heel vaak bij, bij Robbie thuis, bij ons. En er moet iets gebeurd zijn. Ik wist niet met je vader, met je broertje. Je hebt bij ons gehuild. Gehuild. En ik weet niet meer waarom. Waarom was dat? Ik zei: dat kan Ik kan me helemaal niet herinneren. Nee, ik heb een heel selectief geheugen natuurlijk. Nou ja, dat was natuurlijk omdat mijn moeder gearresteerd was. En dat ik niet wist waar ze was. en ik, ik had geen moeder. En zij wist in 1990... mij te vertellen dat ik... ongelooflijk veel gehuild heb. Daar. Door de afwezigheid van je moeder. Toen je nog niet wist dat ze was vermoord. Nee. Is, en te, ik, heb dus, ik heb dus ook toen, toen op school... en later... ja, wel eens verteld. Ja, mijn moeder. Maar ik heb, ik heb me nooit... Um, ja... bijzonder door willen... voelen. Ik, ik, ik wou bijna zeggen... me erop laten voorstaan van... Bramie heeft een heel problematische jeugd gehad. Met zijn moeder is vermoord. Oeh, bijzonder kind. Nou, dat is vooral, dat is vooral niet. niet. En later, als ik dan dus... Hoe, laat, hoe oud was ik toen ik eindelijk samen het toneelschool had gedaan? Dat was ik 27. Hè? Dat was 1961. Dat is dan 16 jaar na de oorlog, klopt dat? In hm. uh, ook geen geval dat, dat, dat... Als je in de publiciteit bent, dat het is omdat je dat oorlogsverleden. Dus uh, ik heb er heel veel over... later pas, en dat moet ik ook even vertellen... later pas in de jaren tachtig... toen mijn vader alweer dood was... en mijn stiefmoeder bijna dood was... en uh, uh, toen ben ik nieuwsgierig geworden. En toen ben ik gaan... Uh, eigenlijk onder invloed van mijn vrouw... Van, ben ik gaan zoeken en vragen... en toen heb ik de meest verschrikkelijke details... Ik gaan ontdekken. Goed. Daar wil ik je nog wel ook nog ja. over vertellen. Dat gaan wij ook doen... Bram van de Vlucht. Um, Zeker muziek nu. Zou dat een goed moment zijn? Nee, ik weet het niet. Ik, ik, uh... Volgens mij is dat een goed moment. Ja? Heb je iets moois? Ik heb iets, omdat het uh, um, de, de jaardag van Mozart is ja. en we daar toch ook een, een, hè, iets tegenover zetten tegenover de gruwelen van Auschwitz, ja. heb ik iets meegenomen dat ik zelf ongelooflijk mooi vind. Ja. Tot, ik, weet, ik weet niet of je het kent, het is een, uh, misschien het strijkwartet wel van Mozart, maar gespeeld door een aantal. Mannen en een vrouw, maar nou, die doen dat live hier. Het is het eerste deel van dat Strijkkwartet van Mozart. Over ziel hebt, um, ziel van de muziek, een ziel van een kwartet, dan is daar hier sprake van. Nou, ze. Slot van het eerste deel: Allegro moderator van het strijkkwartet in D-klein van Mozart door een formatie onder leiding van Alek Kagan, die samenspeelt met Viktor Tretjakov, Yuri Bashmet en Natalia Goodman. Goodman. Um, het verhaal van je familie, van je moeder, de groot. grootmoeder. Heb je jij, heb jij nog herinneringen aan je moeder? Ja, ik heb er wel herinneringen aan mijn moeder. Maar ik heb toch minder herinneringen dan ik wel zou wensen. Uh, wat herinner je je nog van je moeder? Wat zijn dat voor beelden? Ja, het, het, het, het, zijn, het, het, het, het rare is dat ik weet. dat Je herinnert je niet als je het best doet wat er toen in de oorlog gebeurd is. Maar je herinnert je traps geweest wat je herinnert hebt, ja. hebt. En uh, het zijn steeds dezelfde beelden. In de voorkamer een pakje maken voor Westerbork... waar haar moeder zat. Um, uh, uh, wat, wat voor dingen. pakje was het? Wat, wat ging er in? Nou, ze mochten uh, weer levensmiddelen in een kartonnen doosje... naar Westerbork uh, laten brengen. Uh, dat uh, dat pakte ze in. Maar het erge is... Je vraagt me er nou op... Ja. Het erge is dat ik mijn moeder voor het laatst heb gezien toen ik negen was. En toen mijn eerste kind negen was... toen dacht ik van, als ik nu dood zou gaan... zou hij mij dan net zo slecht herinneren als ik mijn moeder? Want ik wist eigenlijk, ik weet niet zoveel meer van die eerste negen jaar. En ik dacht toch toen mijn zoon negen was... dat ik toch een aardige, leuke ja. band met hem had. Maar met al mijn kinderen later ook. Het hoeft over. toch niet te zeggen dat jij een slechte band met je moeder hebt gehad? Het kan toch het zijn hoeft dat het daardoor. Nee, maar ik er was, was van. Er, er was een groot verdriet. Er was een groot verdriet En een groot verstoppen. En, en een, een, groot, een groot weg. En daarna ook geen, zoveel mogelijk niet, niet praten. En dat, dat heeft me ontzettend ja. later dwars gezeten. Heb je geprobeerd? Ik heb nog steeds trouwens de naam van mijn moeder niet genoemd. En ja. dat is vind ik dus ook, Mijn moeder heette Ellen Stokvis. En getrouwd met, met Bram van der Vlucht. Mijn vader heette ook Bram. En uh, ja, en was enig kind van, uh, van uh, mijn grootouders. Mijn grootvader Jules Stokvis was uh, al in 1911 overleden. En zijn weduwe, dus mijn grootmoeder, Deborah Stokvis, geboren Farbstein. Heeft dus uh, vanaf 1911 samen met, uh, met haar uh, toen vijfjarige dochtertje heeft, uh, verder. Uh, uh, het leven doorgebracht. En op een hele bijzondere manier. Daar weet ik wel weer heel veel van. Hoe, hoe de jaren tussen 1911 en 1940, zal ik maar zeggen... Uh, in, in Scheveningen, waar ze woonde, uh, gegaan is. Zo. Als we toch proberen jouw uh. moeder nu in herinnering te roepen... is er ook niet, omdat je het jezelf herinnert... maar in de getuigenissen van de andere mensen... in de verhalen ja. die je hebt gehoord over haar... is er, is er in, in een paar trekken een, een, iets te zeggen over je moeder... wat voor karakter zij had, wat voor vrouw zij geweest is... Ja, nou ja, het was een mooi meisje. Het was een mooie, jonge vrouw. Ze hield van, uh, van, van, van luxe, van mooie dingen. Ze was ook rijk. Uh, ze ging in haar uh, jonge jaren, na, ze had eindelijk samen uh, gedaan... Nee, het was voor de eindexamen nog, want direct na haar eindexamen is ze met mijn vader getrouwd. Maar in die tussentijd is ze met haar moeder naar Parijs gegaan, kleren gekocht, muziek gekocht. Ze speelde viool. Uh, mijn grootmoeder, die uh, was in de Haagse Society, uh, uh, speelde heel mooi piano. Had een mooie Bergsteinvleugel, en zij speelde viool. En mijn grootmoeder speelde... Piano met, met, met, met violisten van het residentieorkest. Sam Swaap was daar concertmeester voor. En um, nou, er waren dus uh, componisten in de buurt, Alexander Voormolen, en die maakte dan voor mijn moeder een stukje muziek. Cool. Een, een stuk van, voor Ellen Stokvis. En dat stukje muziek dat hebben wij nog. En dat wordt wel eens gespeeld, want mijn dochter speelt viool. En, uh, dat zijn, ja, dat zijn, dat zijn dierbare dingen. Mijn moeder was een. Een. een, een ja. Een. Ja, ik zou zeggen verwend, maar in ieder geval uh, <lacht> een luxe vrouw. En, uh, en, die, en die trouwde met haar schoolvriend, Bram van der Vlucht... die, die ze samen, samen hadden ze op het Nederlands Systeem gezeten. Zij gymnasium en hij HBS. En uh, dat was een heel ander milieu. Uh, waar mijn moeder uitkwam, dat was zeg maar, het geassimileerde... Joodse uh, uh, circuit in Scheveningen... Uh, veel net Kurhaus en, uh, en uh, muziek, theater. En uh, mijn vader kwam uit een, uh, ja, uit een aannemers, protestant aannemersmilieu. Vandaar dat het dus een gemengd huwelijk was, ja? zoals de Duitsers uh, <laughs> dat, dat noemden. Vandaar dat de Duitsers ook vonden dat mijn broer en ik half-joods waren. Terwijl uh, wij vinden dat met een joodse moeder ja. ben je joods. En, uh, ik had het laatst nog met iemand over. Die zei van, kom op zeg, je bent een jehoede of je bent het niet? Dus, uh, oh, <laughs> wat mensen, ja. Maar er zijn ook mensen met een Joodse vader en niet een Joodse moeder. Die vinden zich ook Joods en gelijk. Ja. Je bent een jehoede. Ook al geldt het voor de Joodse regels... geldt het niet als je alleen maar een Joodse vader bent. Wanneer gaat het dan mis in de oorlog? Wanneer gaat het mis in de oorlog? Nou, dat is dus dat is dus, en dat heeft daar een beetje mee te maken. Uh, Schreveningen, Den Haag... Uh, in 1942 begon dat, uh, dat de joden niet meer in de tram mochten... joden niet meer in de, in de T-room mochten, niet meer in de bioscoop mochten... bepaalde winkels niet meer mochten en een ster moesten gaan dragen. Dat was, uh, ik geloof, in 1942. En mijn moeder vond dat dus uh, vernederend. Dat uh, kan ik haar niet kwalijk nemen. Ja. En die zei, dat doet ik niet. En mijn vader zei: Dat kan je maar beter wel doen. En toen heeft zij, zonder dat mijn vader het wist, en tegen zijn zin in, heeft zij zich een vals persoonsverwijs laten maken. Zonder J erin. Uh, ik weet niet of met haar eigen naam. Ze had in ieder geval een vals persoonsverwijs. En kon dus zonder ster op straat, in de tram, in de tea room, in de biscoop. Oh. En overal naartoe. En, um, en toen, ergens in 1943... Was die meneer die die valse persoonsbewijzen maakte... Is, uh, is gearresteerd en heeft doorgeslagen. En zei, ik heb ook een valse persoonsbewijs gemaakt... voor een jodin in de Amalia van Solmstraat. Daar woonden wij toen, want wij wonen niet meer op Scheveningen. Dat was sperrgebied geworden. Ik moest naar Den Haag hout. Zijn we vanuit. Nou, een, een jodin in de Amalia van Solmstraat, dat was niet zo moeilijk te vinden. En toen is ze in augustus 1943 gearresteerd en naar uh, uh, Kamp Vught gebracht als strafgeval. En daar uh, zat ze vanaf uh, 5 september 1943. Nou moeten er een heleboel dingen eigenlijk bijverteld worden... Ja. maar het is zo dat mijn vader het daar niet bij liet zitten. Uh, hij had uh, contacten met uh, een Friedrich Weinrep, een zeer uh, controversiële figuur... Daar kan ik nog heel veel over vertellen. Je gaat zeker ook nog zijn plaats krijgen, denk ik, in dit verhaal. Dat moet nog een plaats krijgen. En uh, dat ik moet hoe dan ook mijn moeder terugkrijgen. En via allerlei Slinkse uh, Kuiperijen met Duitsers uh, met flessen versneden je neven, uh, weet ik. Uh, heeft hij op een gegeven moment, uh, denk ik. Uh, het zover weten te krijgen... dat mijn moeder, dat was de bedoeling... en dat heeft hij met wijnrep... het verhaal is te lang. Ik kan het wel vertellen... maar geloof niet meer even dat er iets was met wijnrep. Die had autoriteit bij de Duitsers... op hele dubieuze gronden. En, uh, en mijn vader gebruikte dat. En, en dat ze van zij moet uit Vught naar Westerbork. Want als je met wijnrep te maken had en je zat in Westerbork. dan kon je een sperre hebben. waardoor je niet of nog niet naar het oosten werd getransporteerd. Dat is ook met mijn grootmoeder en haar zusjes gebeurd. Ik vertel het nou niet chronologisch, want dat heeft eigenlijk veel eerder plaatsgevonden. En mijn moeder moest dus van Vught naar Westerbork. En op een kwade dag, één dag na haar verjaardag... 15 november 1943... is zij uit Vught op de trein gezet... die niet naar Westerbork ging... maar rechtstreeks naar Auschwitz. En toen dat bekend werd... op een of andere manier... kwam mijn vader en Wijnrep... kwamen erachter en gingen naar die Duitsers. Een van de SS'ers die heette Koch. En zei van... hier is iets fout gegaan, mevrouw van de Vlucht. Hoort niet naar... die moest naar Westerbork zit in de verkeerde trein. En toen... In de kortste keren, binnen een week... en dit is het verhaal wat zo ongeloofwaardig is... dat het ook vaak is aangevoerd van... zie je wel dat die wijnreppen leugenaar is... want dit kan nooit gebeurd zijn, maar het is wel gebeurd. Binnen een week is mijn moeder met een personentrein... door diezelfde koch die door mijn vader was omgekocht... teruggebracht naar de gevangenis in Scheveningen. Vanuit Auschwitz? Vanuit Auschwitz, 23 november van 1943 zat zij weer in Scheveningen. En toen begonnen de onderhandelingen van die mevrouw moet vrij. Is er toen contact geweest met je moeder? Je... Dat zou best kunnen. Mijn vader had dat is niet zeker. Dat is niet zeker. Ik heb lang gedacht van wel... maar ik heb nergens daar iets over kunnen lezen. Want er is, is even geschreven over dit geval. Door Wijnrep en door de mensen die Wijnrep hebben onderzocht. Dat is in de opdracht van het riot, wat nu het riot is, is dat gedaan. Want even, even heel kort voordat we daar later misschien terugkomen... Ja. Wijnrep, een zeer controversiële figuur als... Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh door verschillende mensen, heel veel mensen overgeschreven... door Aad Nuis en Renate Roestein voor Weinreb, hebben hem verdedigd. Uh, Willem-Frederik Hermans heeft hem uh, aangevallen. Uiteindelijk is er een rapport verschenen... waaruit blijkt dat hij toch eigenlijk vooral een, uh, een bedrieger is geweest... en niet een redder van, van Joden. Maar goed, dat, dat... Ja, dat verhaal wil ik wel vertellen. Dat is namelijk, als de oorlog korter had geduurd, dan was hij de redder van Joden geweest. Ja. Niet dat hij daar om uh, um geprezen hoeft te worden... want hij deed het voor geld en dan hele, hele rare uh, dingen. Maar als de oorlog korter had geduurd... dan waren er een heleboel joden niet uit Westerbork naar Auschwitz en Sobibor. Ze hebben mensen langer in Auschwitz zitten... waaronder mijn grootmoeder en haar zusjes... Hm. omdat ze een hadden via een lijst die wijnrep had gedeponeerd bij de Duitsers. En dat was uh, uh, Joden die dan via hem... dat was allemaal oplichterij uh, naar het zuiden, naar Portugal... en dan naar Zuid-Amerika geëmigreerd zouden kunnen worden. Als die oorlog lang korter had geduurd... dan waren zoveel Joden niet naar het oosten gestuurd. Hm. Mijn grootmoeder is in uh, december 1942 gearresteerd naar, naar Westerbork... En die heeft tot juni 1943 in Westerbork, dat is uitzonderlijk lang... en dat kwam omdat ze een sperre had op de wijnreplijst. Toen was het ook definitief mis, nu is het op 1 juni 1943. Uh, dat was een aantal transporten, die gingen niet naar Auschwitz... maar gingen rechtstreeks naar Sobibor. Dit is hetzelfde transport waar uh, Jules Schelvis op gezeten heeft. En die zijn dus in, op 4 juni, 3 of 4 juni in Zoebor so terechtgekomen en dezelfde dag worden ze dan vermoord... want Zoebor so had geen capaciteit voor zoveel joden. Ben je gek, zeg. Dat is dat verhaal. Ja. Weinrepen is een veel ingewikkelder verhaal dan ik nu kan vertellen. Ja. Mijn moeder was dus terug in Scheveningen. Er is van alles geprobeerd tot er op een gegeven moment... Uh, duidelijk moet geweest zijn van... een mevrouw die in Auschwitz is geweest, maar een week, maar toch... kaalgeschoren is, een nummer op de arm heeft... Uh, weet wat daar aan de hand is die kan je natuurlijk niet vrijlaten. Dus toen is na drie weken, uh, half december, is ze weer in een personentrein met die SS'er Koch en vrouw Fay, zo'n grijze muis, naar Auschwitz gebracht, daar afgeleverd, eind december. En ze moeten in januari uh, ja. doodgegaan zijn, januari 1944. Um, dit is een ongelooflijk verhaal. Wijnrep heeft dat in dat boek van Renate Rubenstein... Dat zijn, dat zijn dus drie delen waarin uh, Renate... Collaboratie en verzet heet het. Collaboratie en verzet. Uh, Wijnrep heeft verdedigd uh, een, een biografie... Een, een uh, ja... Een, een, een, in het voordeel van Wijnrep. Daar komt het hele verhaal uitgebreid in voor. Uh, Kun je nog even voordat je... Gaat, ja, ik, ik, ik haal het door elkaar. Nou, nee, het gaat, nee, helemaal niet. Maar het is misschien wel goed voor, voor de mensen... die helemaal niet ingevoerd zijn in, in, in, in, in het geval Wijnrep. Wat een hele grote discussie is geweest in Nederland. Ja. Maar ook alweer enige decennia geleden. Dus het ja. is voor veel mensen misschien niet paraat. Wie was Wijnrep? Wijnrep was, we, we om, om het kort te zeggen... Was een soort vertrouwensman van heel veel joden in Scheveningen. In het Belgisch park waar wij woonden. Hij woonde in de Hasseltse straat of de Ypresse straat. Wij woonden de Leuvense straat, Brusselse land doen. Dat is allemaal daar, daar in de buurt. Waar een heleboel geassimileerde joden. Die waren uh, al, al 20, 30 jaar in, in, in, in Nederland. En wijnrep die, die hielp ze met alle metzaken, met, met dingen, met toestanden. Was een soort een vertrouwensman. En toen de oorlog uh, uh, eenmaal uitgebroken was. Toen was er één... Joodse man uit Scheveningen, die, die zei van, help mij... want er was toen nog sprake van, Joden kunnen, als ze maar emigreren... ze hoefden nog niet allemaal doodgemaakt te worden, emigreren. Er was dus een man die zei tegen Wijnrep, help mij om te emigreren. En toen is Wijnrep naar Duitsers gegaan... en die heeft een verhaal opgehangen, en dat heeft enorme kettingjaks gevolgen en gehad... waardoor hij steeds meer autoriteit kreeg bij die Duitsers... en steeds meer mensen op lijst te zetten tegen betaling. En hij deed ook allemaal vieze spelletjes met vrouwen... die hij moest onderzoeken of ze wel geschikt waren om te emigreren. En, er waren, en hij had een generaal von Schumann bedacht... Uh, uh, uh, waar hij dan mee schermde van... als je niet doet wat ik zeg, dan vertel ik het aan generaal von Schumann... en die zal jou een ander duits front sturen. Een verzonnen figuur. En, en, en, enorme fantasieën. En, um, en, en zo heeft hij dus heel lang een aantal lijsten gehad... van mensen die dus tegen betaling op die lijst stonden... en die dus hoop hadden ooit te emigreren via Zuid-Frankrijk of Portugal. Toen mijn grootmoeder en haar zusjes die tijdelijk bij ons woonden uh, uh, uh, opgeroepen werden om naar Westerburg te gaan. Toen heeft hij tegen mijn vader gezegd van laat gaan, ze staan op de lijst, zorg dat, je, dat ze koffertjes maken en als die trein via Den Haag of via Utrecht, weet ik niet meer precies uh, uh, dat station, dan kom jij met die koffertjes en de je die koffertjes aan en die trein gaat dan naar het zuiden. Die mensen zijn er vol vertrouwen naar Westerburg gegaan van, en dat vertrouwen was in zekere zin terecht, zoals ik zeg, want die hebben daar een half jaar gezeten terwijl andere mensen al een paar weken naar het oosten werden gestuurd. Dus, goed. Wijnrep is na de oorlog... Uh, uh, eerst ondergedoken. Mijn vader wist waar hij zat. Mijn vader wist dat hij niet deugde. Nu hebben we het na de oorlog. Hè. Mijn, mijn moeder was inmiddels gearresteerd. Mijn, mijn, mijn, de, de, die mensen waren in Sobibor. Dat wisten we niet, maar in ieder geval ook vermoord. En hij... Mijn vader was bij de BS, bij de binnenlandse strijdkrachten. En hij wist waar Wijnrep zat. Die zat ergens in Ede of in Epe of ergens op de Veluwe. En toen heeft hij ervoor gezorgd: Freek, kom naar Den Haag, want ik heb je nodig. En toen is Freek Wijnrep naar Den Haag gekomen, heeft mijn vader hem afgeleverd bij de militaire uh, uh, uh, in, uh, uh, in, uh, uh, op het Lyceumplein, dat heet tegenwoordig Louis Coupeersplein in Den Haag. En hij heeft ervoor gezorgd Wijn gepresteerd. Wijnrep, ik ga het gauw even vertellen, is veroordeeld wegens oorlogs. Misdaden of een foute dingen in ieder geval, tot een aantal jaren. In 1948 nog, in de Cassatie, tot 3,5 jaar gevangenisstraf veroordeeld. Daarvan is een derde weg kwijtgescholden... omdat Wilhelmina aftrad en Juliana aantrad. Uh, toen kwam die vrij, ja, wel veroordeeld. Toen is hij een paar jaar later, werd hij weer aangeklaagd... wegens zedenmisdrijven. Toen is hij gevlucht. en Toen heeft niemand hem meer gevonden. Toen heeft hij dus, is hij bij Verstek veroordeeld. Toen is hij naar Israël gegaan, later in Zwitserland gegaan. En daar heeft Renato Rubenstein hem gevonden. En die dacht van, uh, uh, op een of andere reden waarom, weet ik niet. Ik, weet, ik moet zijn verdediging moet geschreven worden. Inmiddels had Hermans uh, al de vloer met hem aangeveegd. Willem-Frederik Hermans. En, en nog een heel anderen. Het is heel controversieel. Ja. En toen Renate Rubenstein drie dikke delen had geschreven... met de, de verdediging van Wijnrep, waar ook het verhaal van mijn moeder in stond... toen zei de Tweede Kamer... iemand die veroordeeld is wegens oorlogsmisdaden en wegens zedenmisdrijven... en hier zijn drie dikke boeken die zeggen dat hij zo'n goed mens is... dat vertrouwen we niet, daar moet een onderzoek naar gedaan worden. En toen heeft het RIOT, onder leiding van professor Van der Leeuw... en professor Gil Tvet Vet, hebben toen het Wijnrep-rapport gemaakt in 1974. Dit speelt zich af tussen 70 en 74, waarin met Wijnrep de vloer werd aangeveegd. En toen is hij later, in 1988, in Zwitserland doodgegaan. Er is nog veel meer te vertellen. MUZIEK Dit stuk, dat heet Vragesteichen, is geschreven door Floris van der Vlucht. En inmiddels bent u vertrouwd genoeg geraakt met deze naam... de afgelopen uh, 52 minuten in deze aflevering van Kazerdoene... om te weten dat hier uh, sprake is van familie. Zelfs de jarige Floris heeft dit stuk geschreven en gespeeld... met zijn groep uh, Quincy, op een cd die over twee weken uitkomt. Balcony of the Irish Turtle, Floris... Is dat de zoon waarvan jij op zijn negenjarige leeftijd dacht? Nee, dat is Maurits. Want uh, Floris is uh, mijn op één en jongste kind, want ik heb er vijf. En Maurits is mijn oudste. Okay. En die, is, uh, die wordt dit jaar vijftig. Goeiedag. <laughs> en, uh, en daar, is... Daarvan is het, ik heb het later met de andere kinderen ook wel een beetje gehad. Maar daar was het van, als ik nu dood zou gaan... zou die net zo veel weinig van me weten als ja. ik van mijn moeder. En ik heb een dochter, die heet Marijne, en die is uh, 45. En uh, dan heb ik nog Maarten, die is 31, Floris is 30... en Hester, die is 28. Veel muzikaal talent? Veel muzikaal talent, ja. Ja, Marijne die, die, die heeft ook heel lang en doet ze nog wel zingen. Ze woont in, in Londen. Uh, zingen en toetsen heeft ze in een eigen, eigen groep. Salad en Mary Babes en allerlei namen heeft hij gehad. En, maar ja, op een gegeven moment word je te oud voor de popmuziek. Maar uh, ze maakt het nog steeds, muziek. En ze treedt ook nog op. Uh, naar Flores is dus jazzmuziekus geworden. Hester is concertviolisten ja. en, uh, en dat gaat heel goed, ja. Zal je zelf nog als cello? <laughs> ik heb zelf. Nee, ik, ik, ik durf hem eigenlijk niet meer zo erg aan te raken. En iedere keer. Waarom niet? Ja, omdat ik. Euh, weet ik, eigenlijk niet. Ik, ik, de, ja, ik, ik moet het gewoon maar doen. Ieder, er, zijn, er zijn vaker mensen die dat aan me vragen. En die zeggen ook, waarom eigenlijk niet? Het hoeft toch niemand te horen? Dus. Um, ja, ik moet die stap maar eens wagen, ja. Ik heb ontzettend, met ontzettend veel plezier heel lelijk cello gespeeld, jarenlang. Ja, ja. Op het podium ook, als in voorstellingen Ja, ik heb in het toneelstuk ook wel cello gespeeld. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Ja. Wat betekent muziek voor muziek betekent Jou in ontzettend veel voor me. Ik heb namelijk ook uh, in, in, in de tijden dat ik uh, moederloos was... Of, of dat ik met mijn stiefmoeder, waar ik het goed mee kon vinden trouwens... had ik uh, een, een, een, een, een, een pianolerares, die later ook mijn cello is geworden. En die heeft... Uh, he, he, ja, sommige mensen hebben in hun leven iemand... die, die, die het leven uh, ineens een andere wending ja. geeft. Die heeft, en zij, het was Regina Grelingen. En zij heeft uh, eigenlijk ervoor gezorgd dat mijn leven de wending heeft gekregen die het uh, heeft gekregen. Door mij op het goede pad naar de toneelschool te brengen. Okay. Op het goede moment. Dat is knap voor iemand die dus muziek doseert. Dat die zegt. Ja. Hey, ja. Bram, jij moet ja. juist naar de toneelschool. Dat ja. vind ik dan wel. Maar die op, op mijn achttiende ook zei van. jij moet niet naar het conservatorium. Ze zei van. Speel jij voor je pleziercel ook? Ik zei, ja. Zou ik dat maar blijven doen? Dat, is, dat, dat was één. En toen, ben ik, toen ik studeerde in Delft, eh, heb ik ook veel eh, in ja. het orkest... en ook in het kamermuziek uh, cello gespeeld en zo. En dan had ik nog steeds les. En, uh, en toen een gegeven moment gaf ik er de brui aan in Delft. En uh, toen uh, dacht ik van, ja, ik ben 24, kan niet meer naar de toneelschool. Het was september. En toen had ik de al lang geweest. Oh. En dat ik van, ik ga wel lessen nemen en auditeren. En toen zag mevrouw Grelingen dat en zei van, dit loopt niet goed af. Dit is margewerk. Hij zei van, jij gaat een brief schrijven aan de directeur van de toneelschool... en je zegt dat je erop wil. In oktober. En dat hebben we gedaan. En dat was per ongeluk een klas met te weinig jongens. En ik ben zo met de, na de herfstvakantie aangenomen. En ik heb drie jaar die toneelschool afgemaakt. En ik was gediplomeerd acteur, wat erg belangrijk is als je erkenning zoekt... of als je denkt van, ik wil erbij horen. Want dat heeft in mijn ja. vak, wil je er altijd ergens bij horen. En dat je niet als volontair, als uh, van probeert... Maar ik was dankzij me voor Grelingen, die toneelschool. Hoor, en, hoor je erbij? Dat heeft heel lang geduurd voordat ik dacht van, nu hoor ik er echt bij, ja. Dat is eigenlijk, uh, nou, misschien wel 25 jaar uh, aan het toneel. Dat ik uh, bang was voor... voor voor regisseurs en zo. En, uh, daarna ging het eigenlijk te en, ja, en als je op een gegeven moment een Louis D'Or-nominatie krijgt... want de nominatie is het, hè. De Louis D'Or zelf is het alleen omdat je een wedstrijd wint... met een paar anderen die ook genomineerd zijn. Maar toen ik die nominatie kreeg, toen dacht ik van, ja... Nou, nou is, ja, dat is, ik doe mee. Tien jaar geleden? Ja, dat is tien jaar geleden, ja. ja toen was je 66? Het was 66. Je, het, toen was ja. ik 66. Lachen. Toen, toen hoorde je er echt Moeilijk, uit. hè, zo'n leven, ja. Maar ik, heb, ik ben wel een zondagskind, hoor. Ik heb erg veel geluk gehad. Lex Bolmeijer in gesprek met acteur Bram van der Vlucht. Straks na één uur het tweede deel van dit gesprek... waarin Bram van der Vlucht voor het eerst het verhaal vertelt... van de geschiedenis van zijn familie in de Tweede Wereldoorlog. Graag tot straks dus naar de VPRO met de Hoorspelkern. De hoorspelkern. Stemmen, muziek en geluiden uit de archieven van de Nederlandse Radio-Unie. Met Peter tenel. Historisch archief band HAD 13772, datum 1958. Omschrijving Henri Knap over zomerzotheid en huisvrouwen. Weet u, vrouwen zijn eigenlijk niet geschikt voor kamperen of voor hokken in een zomerhuisje. Bungalow noemen ze dat tegenwoordig in dat moderne Nederlands, geloof ik. Waarom vrouwen daar niet geschikt voor zouden zijn, vragen de luisterende vrouwen nu. Ik zal het eerst in een paar woorden samenvatten en dan nader ingaan op de onderdelen. Dat deed onze leraar aardrijkskunde vroeger ook. Dan hoefde je alleen maar aan het begin van de les te luisteren. Verder kon je gerust gaan zitten suffen of je lessen voor de volgende uren nakijken. U kunt namens samenvatting dan ook gerust uw radio afzetten... want wat dan verder komt is alleen maar een bewijs... voor wat ik heb gezegd. En een vrouw heeft dus tegen mij gezegd... dat vrouwen geen bewijzen nodig hebben. Ze zei, bewijzen heeft iets met denken te maken... maar wij vrouwen hebben iets beters. Wij voelen. En uh, u voelt daarom zometeen best of ik gelijk heb of ongelijk. Vrouwen kunnen eigenlijk geen vakantie houden, omdat zij te veel zijn gehecht aan een levenshouding, die ik wil samenvatten onder de bijna heilige Nederlandse trits: soep, vlees aardappelen groente en pudding toe. Zij kunnen zich het leven niet voorstellen zonder één warme maaltijd per dag. Ja, er zijn zelfs moeders die er innig van zijn overtuigd dat haar gezinnen op gruwelijke wijze ten gronde zullen gaan wanneer niet minstens eenmaal per dag die heilige vrucht van vaderlandse bodem, de aardappel, door die gezinnen wordt genoten. Het liefst moet er nog een kruimige aardappel zijn, overgoten met vette jus. Maar het leven zonder aardappel, dat vinden die vrouwen geen leven meer. Wat brengt die aardappel echter met zich? In de eerste plaats moet hij worden gekocht. In de tweede plaats moet hij worden geschild. Goed, goed. In dat gezellige kampeerbargoens mogen ze nu nog zo opgewekt spreken van piepersjassen. Kom nu, wie gaat meer gezellig piepersjassen? Hoe komen ze toch aan het gekke woord piepers? Hebt u een aardappel ooit horen piepen? Afin, al spreken ze nog zo genoegelijk van piepersjassen. Het is toch maar doodgewoon schillen hoor, vies en vervelend werk. In de derde plaats moeten aardappels gekookt worden waarbij zij de sterke neiging vertonen... plotseling van het kruimige stadium over te gaan in het stadium van pap. In de vierde plaats moet die aardappel worden overgoten met jus. Hoe maakt men echter jus? Door vlees te kopen, het in te wrijven met peper en zout... en tenslotte te braden met wat in regeringspublicaties... tegenwoordig altijd heet spijsvetten. Let wel, vriendinnen. Daarna moet dit alles nog worden afgewassen... Afgedroogd en opgeborgen. En wat komt er dan onder die omstandigheden terecht van vakantie? Niets. Geen sikkepit. Zelfs al bent u een leidende Genoveva in het wilde woud, die helemaal alleen deze beproevingen van het huisvrouwelijk plichtsgevoel wil dragen, dan nog wordt het plezier van uw mannen en kinderen vergald door uw zwijgend zwoegen. Ook al zingt u erbij, dan nog zal hun schuldgevoel en elkaar onbehagelijk doen aankijken. Wat? Kijken ze helemaal niet onbehagelijk? Gaan ze rustig hun gang? Blijven ze zonnebaden terwijl u... hoe heette ze ook weer... de piepers bakt en de karbonade? Blijven ze luieren terwijl u de dorden uit de spinazie plukt? Nou, dan is het nog veel erger. Dan zult u het zijn die van binnen wordt verteerd... door gevoelens van wrok en droevenis. Tot Mama, 1967. Historisch archief, band HAD 14934. Datum 1960. Zendgemachtigde Vara. Programmatitel Op de Koffie. Omschrijving: kozerie over het huwelijk door Harriet Frezer. Mijn drie dochtertjes zaten aan de ronde tafel te plakken en te knippen en luidkeels te zingen. En de boer had maar één schoen, jammer, genoeg, genoeg, genoeg... en hielden soms ineens weer op en begonnen te praten. Ik wil zangeres worden, zei de ene. En de tweede zei, ik word verpleegster, net als tante Hermine, ik ga de wijk in. Maar de jongste, die met de tong uit de mond bezig was... om haar uitgeknipte baby's in het boek te plakken, zei... en ik word moeder, ik ga trouwen. En één ogenblik lag op mijn lippen het gewone antwoord... dat zoveel meisjes van hun moeder krijgen als ze zoiets zeggen... Nou, dan zou je toch eerst eens af moeten wachten of iemand met je trouwen wil. Maar ik zei het gelukkig net niet, want met dat antwoord leggen alle moeders de basis voor het ongelukkigste vrouwelijkste minderwaardigheidscomplex dat er bestaat. Het complex van als ik maar trouw. Dat gevoel ondermijnt haar zekerheid, maakt haar onnatuurlijk en gespannen, of het brengt tot die walgelijke mannenjacht zoals we die van Amerika kennen. In Amerikaanse vrouwenbladen vindt u hele rubrieken. Hoe raak ik getrouwd of hoe maak ik mijzelf aantrekkelijk voor mannen? En ieder Amerikaans meisje is er eenvoudig van doordrongen... dat ze een man moet vangen. Ik vind die mannenjacht beschamend en onwaardig. En die is gebaseerd op dat paniekgevoel van als ik maar trouw. Maar hoe is de werkelijkheid? Onlangs zag ik een statistiek. En ik weet het percentage niet precies meer... maar het percentage van vrouwen die trouwden was... nou, ik meen 92 of 93. En in de toekomst zal er nog een mannenoverschot ook zijn... en zal het percentage wel nog hoger liggen. En het is dus een veel grotere toer om ongetrouwd te blijven dan getrouwd. Vrouwen trouwen toch, ik zou haar zeggen of ze willen of niet. En waarvoor je dan al die onrust en die koortsachtigheid? Waarvoor je dan dat complex... Vrouwen konden veel beter hun energie gebruiken om een vak, een beroep of een handwerk te leren. Liefst een waar ze na het huwelijk dan nog wat aan hebben. En daarom zei ik tegen mijn drie meisjes ook... Ja, jullie kunnen nu wel plannen maken, maar je moet er toch wel rekening mee houden... dat je waarschijnlijk gaat trouwen. Hè? Dat is de normale gang van zaken. Nou, in ieder geval ga ik toch muziek studeren, zei de ander. En ik word eerst verpleegster, dat is meteen goed voor mijn kinderen, zei de tweede. En de derde zei niks, maar die knipte met grote zorg een nieuwe baby uit. En toen ik wegging, toen zongen ze... Mama, ik wil een man, hè, wat voor een man, mijn lieve kind. Ik wil een man, he, wat er man, mijn lieve kind Wil je dan een Fransman, he? nee, mama, wanneer? Een Franse man, die wil ik niet, want par les poe, verstaan ik niet Het is mijn plezier met een boer, jong kerel hier Mama, ik wil een man, he, wat er man, mijn lieve kind Wil je dan een Italiaan, nee, mama, wanneer? Een Italiaan die wil ik niet, want tja tja tja, dit kan ik niet. Het is mijn plezier, mijn de jonge hier. En oh, mama, ik wil een man, hij, hey. mijn lippenkind, wat wil jij dan? Wil jij dan een Schotsman, hij? Hey? Nee, mama, neer? Een Schotse man die wil ik niet, want hij hey, draagt het, dat zeg ik niet. Het is mijn plezier, mijn Kind. We leren een Duitser, he, nee, mama, nee. Een Duitse man, die wil ik niet, want zwijnenpleist, dit wist ik niet. Dit is mijn plezier met een moer, Kerel, hier. Oh, maar ik man, he, wat er, man, nee, lieve kind. We leren een boer soms, he, ja, mama, ja. Een boer, een man, die wil ik, he, en zijn armen wil ik, he. Dit is mijn plezier met een boerjanker. Lonka en de Dutch Swing College Band. Mama, ik wil een man. 1964. Ja ja, ja, ja, Wat zullen we eten? Ja, ja, ja, ja. Wie kan dat weten? Dus wie is de man die hij dat zegt? De Oh, wat goed. goed. Oh, wat... De hoorspelkern is voor de VPRO geproduceerd door Peter Tenuil.